Dorrel Negens met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie onderzoekt het spontaan ontploffen van patronen uit het dienstwapen. Vorige week ontplofte volgens het AD een patroon tijdens een oefening van de Amsterdamse ME in Ossendrecht. De ME'ers waren hun wapen aan het ontladen toen een patroon op de grond viel en explodeerde. Niemand raakte gewond. Een politiewetenschapper zegt in de krant dat hij nog nooit van zo'n situatie heeft gehoord. en vermoedt dat het patroon op een steentje is gevallen waardoor het kruid is ontbrand. Politiewakbond ANPV zegt dat het niet de eerste keer is... en wil een grondig onderzoek. Steeds meer jonge gezinnen verlaten de grote stad, meldt het CBS. Landelijk gezien verhuist gemiddeld 14 binnen vier jaar na de komst van een kind naar een andere gemeente. In Amsterdam vertrok 40 in Utrecht een derde... en uit Rotterdam en Den Haag vertrok iets meer dan een kwart. Jonge gezinnen met een migratieachtergrond... blijven meestal in de stad wonen, meldt het CBS. Het aantal branden door elektrische apparaten als smartphones en tablets neemt toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars in de jaarlijkse risicomonitor woningbranden. De helft van de brandmeldingen komt door apparatuur in huis. Apparaten die aan blijven staan en telefoons die s'nachts opladen vormen een risico. De verzekeraars wijzen ook op kabels en stekkers die niet deugen. Vorig jaar werden 24 soorten opladers verboden vanwege brandgevaar. Bij woningbranden kwamen vorig jaar 47 mensen om het leven. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gewapende mannen... het gebouw van een lokale tv-zender binnengevallen. Volgens ooggetuigen hebben enkele medewerkers doodgeschoten. Maar dat bericht wordt door, nog door niemand bevestigd. Wel zou een van de aanvallers zijn gedood door beveiligers. Wie er achter de daad zit, is nog niet duidelijk. Het Taliban heeft laten weten dat zij er niets mee te maken hebben. Het weer op veel plaatsen laaghangende bewolking of mist. Later vandaag wordt het vrij zonnig, maar niet warmer dan 9 graden. Morgen veel bewolking, in het oosten wat regen, bij een graad of 8. Dit was het NOMS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op taal 2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knoopend Everdingen rijdt het langzaam over 20 kilometer. Kost je drie kwartier extra. Ook drie kwartier vertraging op taal 4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude. De file daar is 8 kilometer. De andere kant op richting Rotterdam op taal 4 bij Zoeterwoude 10 kilometer. Dat kost je een half uur. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Purmerend 2 kilometer. Vertraging wel 20 minuten.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 Strikes at eight. Je naam waar? Want de zon zijn Dus pak je radio. Pak radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag, hete zomer. te Toch, je Che wat so di aan un po', quando corro la mia vita che più forte non si de anche se is mia testa è un Wat ah, di fantasie, ah, troppo de is er posso de hand? A te redden in al che...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 See you through your time again. be free. Cause they like a guy who will stab a friend.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 I'll give it a chance now Take my hand, stop it, the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like a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 I just wanna dance all night. And I'm all messed up. I'm so out Stilettos and broken.